Afgelopen zondag traden Syrische troepen ook al keihard op tegen betogers in Homs. Zeker acht demonstranten werden gedood, tientallen raakten gewond. Het is al weken onrustig in het land. De demonstraties begonnen in Daraa in het zuiden... en de afgelopen tijd zijn er in tal van andere steden, waaronder ook de hoofdstad Damascus... felle protesten tegen het bewind van Assad geweest. Cuba gaat een mindere strenge communistische lijn volgen. Het privé-initiatief en kleine privé-ondernemingen worden toegestaan... en de staat gaat zich op tal van fronten minder met de burger bemoeien. Zoals verwacht zijn deze hervormingsplannen van president Raúl Castro... unaniem aangenomen door de duizend afgevaardigden... op het zesde congres van de Cubaanse Communistische Partij. Het is nog niet bekend wie de tweede man wordt achter Raúl Castro. Deze tweede man zal ter zijn de tijd de nieuwe leider van Cuba worden... Het land wordt sinds 1959 geleid door de familie Castro... eerst door Fidel en sinds drie jaar door broer Raoul. Het jaarverslag van de commissie Integraal Toezicht Terugkeer... bevestigt dat het uitzetten van vreemdelingen zorgvuldig en humaan gebeurt. Dat schrijft minister Leers aan de Tweede Kamer. Volgens Leers blijkt uit de aanbevelingen van de commissie... dat de effectiviteit van het terugkeerbeleid nog wel kan worden verbeterd. Dat punt heeft zijn aandacht... Uit het jaarverslag van de commissie Integraal Toezicht Terugkeer... bleek dat het uitzetten van vreemdelingen steeds vaker moest worden geannuleerd... omdat uitgeprocedeerde vreemdelingen zich met geweld verzetten. Leers zegt dat die cijfers enigszins moeten worden genuanceerd. In de meeste gevallen ging het om verbaal verzet. En dan het weer. Het is vrij helder. De temperatuur daalt tot een graad of 7. Overdag is het opnieuw zonnig, maar in het westen kunnen ook een paar wolkenvelden voorkomen. Het wordt 9 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een hele goede nacht. Welkom in het tweede uur van de Nacht op 1. En ja, we hebben vannacht zo'n uitzending. Dat komt niet vaak voor. Maar dat is wel een uitzending waarvan het water je in de mond kan lopen. Want we hebben het vannacht over gerechten met een herinnering. Zo hebben we bijvoorbeeld al gerechten gehad als, als, als biest waar een bepaalde herinnering aan zat. We hebben Ikan Rikja Rikja gehad. We hebben Witlof gehad. Uh, speciale uh, kabeljauw. Roggenbrood. En aan de telefoon heb ik Herman. Goede nacht. Je hebt nog een, een mooie toevoeging aan dit lijstje? Ja, dat is duivenkater. Een duivenkater? Je zegt het ook ja. al mooi met een Amsterdams accent? Ja, dat was een. Ja, <laughs> ik woonde vroeger aan Amsterdam Noord, als kastvriend. En wij kochten al. Ik uh, ja, dacht dat het, het paas was, maar het kan ook een Pinkse zijn. Dat weet ik dus niet meer, maar er was een duivenkater te koop. Een duivenkater? Een duivenkater heet dat. En, en... en dat was een uh, speciaal gericht van Bakkerij Kroes. Maar het bestaat al lang niet meer, die man is al, uh, ik denk al een jaar of dertig dood. Maar hij heeft het overgedragen aan een andere bakkerij. Maar het is nooit meer zo lekker geweest als toen. Want de, du ik me kan herinneren. de duivenkaters worden nog wel verkocht? Het wordt nog wel verkocht, ja. En, en wat, is het, wat is het precies? Het is een, ja, een, een soort gelig brood. En ik weet niet eens hoe, dat, hoe je dat uh, moet opzuigen. Maar het was zo lekker. Een beetje zoetig. Oké, okay, een soort een, een, een gelig, gelig brood. Met, ja. met een hele zoete smaak. Ja, met een, ja het, is niet, het is een... Uh, niet, niet, uh, ik, kan niet eens meer, ik weet het niet eens meer, maar ik weet wel dat het lekker was. Ja, want, want Cruis, hoe lang... Speciaal werd het dan uh, gehaald bij Bakker Kroes. dan ja. werd speciaal naar Bakker gestuurd ja. om het te halen. Want jij ging er als klein jongetje dan naartoe? Ja. En, en, en dat was ook de herinnering dat je daar aan de toonbank stond en dat je vroeg om een duivenkater? Ja, ja, precies. En het werd, uh, dacht ik, alleen met paarse of alleen met Pinksen. Een van die twee werd het, werd het gemaakt. En wat zou dan de reden zijn daarvan? Weet ik niet. Misschien een, een heilig feest of zo, ik weet het niet. Ja. Maar dat is iets heel speciaals. Duivenkater. En, en heb je het, heb je het uh, ja, je zegt je hebt het nog wel eens op. Maar, okay. maar je hebt het later ook nog wel eens op, bij de andere bakker dus begreep ik? Ja, maar dat is ook weer een uh, jaar of twintig terug hoor. Oké. Okay. En, en merk je je verschil? Nee, nee, nee, dat niet. Maar het is, ja, het is een hele aparte smaak. Ja. Ik merk dat je helemaal in gedachten verzonken bent. Je zit helemaal terug in die tijd om te denken van ja, hoe zag ik dat ga, het nou ik, uit? Ik, ja, ik weet, ik, ik weet niet meer hoe het eruit zag. Het is, is gewoon een beetje een rond brood. Ja. Ja, nee, ik, maar, ik, ik, ik kan je zeggen, ik heb hier een plaatje voor me. En het is inderdaad een, een, een, een rond brood, gewoon als een gewone boterham. Ja. Maar inderdaad is het gewoon wat, wat, wat geliger. Ja, uh, luk, uh, ik denk dat het van mais of zo gemaakt is. Ik weet het niet. Oké. Okay. Het was een, een beetje hard en een beetje ja, het was heel goed. Ja, er zijn misschien vast nog luisteraars die dit, die dit herkennen, de ja, duivenkater. Ah, ja. Ik uh, wil je bedanken voor je belletje. Oké. Okay. En werk ze nog, want je bent de krant aan het bezorgen. Een belangrijke taak. En uh, morgenochtend ja. liggen ze allemaal heel te mat. Ja, precies. Je moet uh, voor ze uh, een bepaalde tijd er zijn, hè? Precies. Ik weet het. En ze weten exact hoe lang je erover doet. Ja, is dat zo? Kunnen ze je bijhouden? Ja, uh, ze, ze, ze, ze weten precies hoe lang je weg gaat. En ze weten ook hoe laat je daar, uh, daar kan zijn. Nou, dan ga ik je niet langer ophouden met uh, een uh, gesprek. Okay. Een prettige nacht, herman. Ja hoor, bedankt. Oké, okay, dag. Doeg. We praten dus over recepten met een herinnering deze nacht. En heeft u nog zo'n recept, bijvoorbeeld aan een duivenkater of aan iets anders wat vroeger gemaakt werd, of bijvoorbeeld het, het beroemde draadjesvlees? En daar ga ik straks nog een, een leuke sketch van uitzenden uit het programma Neonletters. U kunt bellen met de telefoonnummer 0800 1121. Dus gerechten met een herinnering zijn te, zijn, kunnen terecht op 0800 1121. 1983 Red Red Wine van Jubi 40 in de Nacht op een Waar we praten over gerechten met herinnering. En af en toe bij een lekker gerecht. Zeker denk ik bij een stukje vlees. Past af en toe wel zo'n lekker glaasje rode wijn. Aan de telefoon heb ik Job. Goedenacht. Goedenacht. Jij wilde nou, reageren op, uh, op Herman? Op de Duivelkater. Ja, ja want ik ben een oud Nieuwe Dammer. En wij kochten die dingen inderdaad bij Bakker Kroes. Maar nou op de Nieuwe Dammerdijk, hoe ik uh, mee wil Daar zit een bakker in. Die verkoopt ze ook. Nu nog. En die lijken het meeste op de originele duivenkaarten. Het is ongeveer 40 centimeter lang. Het glimt, het is een beetje bruin. En het is spierwindmeeld. En het is heel fijn zeg maar, gebakken. Het, het rijst dus hartstikke niet. En het is inderdaad zoetig. Er worden wel duivelkaters verkocht. Het lijkt er niet op. Het, het stuift helemaal. En uh, nou ja, we hebben het, dat hebben verleden jaar hebben we nog gewoon gekocht op die Dam. Ja, ik begrijp, als ik het goed begrijp, Job, dan uh, zou, zou de radio trouwens even wat zachter kunnen zetten? Nou, die staat helemaal niet daar, die heb ik eigenlijk gezet. Oké, okay. als ik het dus goed begrijp, dan uh, heb jij dus vroeger bij de bakkerij waar Helemaal het over had, de duivenkaarten zo gekocht zoals die toen was. Ja, ja, ja. En de, de, de, de duivenkaarten die er het meest op lijkt, bijna gelijk zeg maar, die wordt dus nog verkocht bij een, door een bakker op het eind van de Nieuwe Damme Dijk, Hoek aan. Oké. Okay, die... met God als ik weet hoe die heet. Ja, dat recept wordt daar gewoon nog voortgezet. Ja, ja. En, maar ja, dat is eigenlijk de enige die wij nog weten, dat ze, dat, wat er echt op lijkt. Ja. En anders ja, dan, dan noemen ze het wel duivenkaarten, maar dan, ik zeg het ook, dat stuift in je mond. Dat is helemaal niet zo stijf. En zo'n duivenkaarten, joh, ja, zag je eruit? Dat was een langwerpig brood. En aan het einde was het een beetje ja, versierd, zeg maar. een beetje. <laughs> en bovenop deden ze er nog wel van die streepjes op. Ja. ja. Maar lekker, een lekker, ja, lekker brood. Met, met, met de kerst was het nog wel te kopen ook. Het, uh, het eigenlijk het hele jaar door bij Bakker Kroes. Maar ja, die bestaat niet meer. Nee, maar een, een lekker brood. Ja, wij vonden het lekker. Ja. Ja, ik zeg het, is zoet met dik roomboter. Ja. Nou, bedankt voor de toevoeging. Ik denk dat Herman er ook heel blij mee is. Ja, Prima. En een goede nacht nog. Dag ja. Job. Ja. En ik ga naar uh, Roger. Goedenacht. Goedenacht. Jij had ook zo'n uh, zo uh, gerecht met een herinnering. Maar dat was dan een herinnering waar je dag nou, daar word ik niet zo blij van. Ja, inderdaad. Het is voor mij een beetje een jeugdtrauma gerecht. Mijn vader had het vroeger altijd en het werd genoemd balkenbrei. En het zag eruit als een vorm van bloedworst En er zaten dan van die witte spekjes doorheen. Yeah. En het werd gebakken in de pan, even om en om. En ja, het werd dan op bruinbrood gegeten. Ja, en af en toe ook nog nootmuskaat erbij en wat kruiden? Ja, ja, ja, ja. Volgens mij heb jij een recept. Ik heb een recept hier inderdaad voor me. Ik had het even, daar even opgezocht. Maar als ik inderdaad dat plaatje zie, dan uh, kan ik me zo voorstellen dat het niet zo lekker was. Nee, inderdaad. Het uh, was voor mij uh, niet echt een ervaring waarvan je zegt van nou ja, laten we het nog eens een keer doen. Nee. Ah, het komt een beetje uit de oude tijd. Het is een, een gerecht uh, wat, uh, wat in de streken van Brabant en uh, Zuid-Limburg uh, Limburg veel voorkwam vroeger. Het is echt een slaggerecht hè. Ja, en, en moet je dat ook nog op een bepaalde dag eten? Dat het altijd op, uh, opgediend werd? Nou ja, in mijn herinnering aten we dat meestal op zaterdag. Dat was een beetje zo'n klikjesdag, weet je wel. En uh, uh, ja, voor mijn gevoel was het niet echt iets duurs. En bij ons in het gezin uh, werd ook niet, iedereen, uh, werd niet door iedereen gegeten. Ik weet, mijn moeder en mijn broer en ik, wij, wij, uh, wij aten het niet. Dus het was echt iets uh, puur voor mijn vader, uh, wat hij op zaterdag wel eens. Uh, Voornamelijk in de winter nog wel eens naar binnen werkte. Ja. En dan stonden wij dan als kinderen bij uh, in de keuken en, en, in, uh, in de pan uh, te kijken. En rare gezichten ja, en en trekken. daar niet echt vrolijk van. Nee, nee jullie zonder rare gezichten te trekken. En je neus dicht houden. Ik alleen de naam, oh, balkenbreien Ja, <laughs> er bestaat nog een andere naam, maar dat weet ik niet precies. Ja. Ik, ik kan me zo voorstellen dat je later op de zaterdagavond op een, bij een snackbar ging eten. Ja, inderdaad, ja. Je hebt daar maar een gewoonte voor gemaakt, denk ik, op een gegeven moment. Ja. Ik uh, hoor je Tom Tom afslaan. Uh, die hoor ik, uh, ja, je hoort hem Tom Tom, dat hoor je goed, ja. ja. Die hoor ik meldingen geven, dus ik zou zeggen uh, ga de Tom, tom volgen en uh, bedankt uh, voor, het, uh, voor het bellen. Oké, okay, dankjewel. Prettige nacht nog. Zelfde, dankjewel. Doeg. En u kunt uh, meepraten over gerechten met herinnering via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Gaan we naar muziek van Bill en Sebastian. Bel en Sebastian, I want the world to stop in de nacht op een. We praten over gerechten met een herinnering. En ik heb Gerald aan de telefoon. nacht. Ja, goeienacht. Met Gerald Kroes. Uh, Gerald, ik hoorde iets van Rotti. Ik heb een recept waar ik uh, een goede herinnering aan heb. Aan mijn moeder, inmiddels overleden. Mm -hmm. Mijn moeder was een, uh, een Nederlands-Indische en... Uh, wij aten dit uh, gerecht voornamelijk morgens op zondag. Mijn moeder was onderwijzeres en had uh, normaal gesproken weinig tijd voor allerlei lekkers. Het bestaat uit een uh, uh, met eieren samengesteld uh, een mengsel van uh, gewoon meel en uh, een beetje zout en een uh, uh, zakje uh, vanillesuiker... wat uh, de zoetigheid met zich meebracht in een bepaalde smaakrichting. En verder een, uh, een maatje, een kopje meestal was dat... Uh, gewoon suiker, gewoon kristalsuiker. Toegevoegd werd dan een, uh, een half uitgeperste uh, citroen... en uh, een eetlepel of anderhalf melk. En het typische van dit is... Uh, dat zegt ook uh, de naamgeving. Dat je dat moest stomen. Uh, mijn moeder gebruikte een uh, aardewerkkom. En dat bekleden ze met uh, wat men dan uh, vetvrij papier noemt. Daar werd vroeger uh, uh, kaas in verpakt en zo. En uh, dat uh, liet enerzijds dat, uh, de warmte goed uh, geleidend door. En anderzijds uh, uh, voorkwam je daarmee dat het uh, gerecht... Uh, aan de aardewerkkom uh, uh -huh. plakte. Je gaf uh, een uh, hoeveelheid water... in de eerste pan van onder andere uh, rijststomer. De tweede pan bevatte allerlei gaatjes. Dat was een geperforeerd geheel. En je deed er een deksel op met een, uh, een theedoeker omheen... zodanig dat het de stoom kon ontsnappen. En dat zette je een half uur op ongeveer, soms iets minder. En ik heb dat overgenomen... Het is een, een zoetgerecht. Uh, het is zeer luchtig, want de eieren worden namelijk eerst uh, tot een uh, luchtige massa uh, geklopt. Mm -hmm. En daarna voeg je zout, uh, vanillesuiker en uh, uiteindelijk de suiker toe. Dan draaide je dat nog zo'n zo minuut of, of zeven zo om en nabij. Dus dat binnen een, een kwartiertje was je helemaal klaar met het toevoegen van alle uh, uh, ingrediënten... Het laatste natuurlijk, wordt dat de bloem, waardoor je dus een, een mooie, goed verdeelde, fijn verdeelde massa had. En de melk, dat zorgde dan voor de extra rijskracht die de eieren ook al met zich meebrachten. Dat was zoet, dat was luchtig, zoals ik net zei. En dat rees in de warmte van de verdampende watermassa. En uh, dat haalde je eruit. Dat moest je dan warm eten met uh, boter of margarine. Boter was altijd veel lekkerder. En ik heb het zelf altijd in mijn studententijd en daarna uh, klaargemaakt... wanneer ik onverwacht bezoek kreeg. Mm -hmm. okay. En het is gelig. En het is uh, waarschijnlijk zoeter ook. Want je gebruikte een maatje. Ja, ik, ik heb net genoemd een uh, kopje. Ja, in, in, in de tropen waar dit dus eigenlijk vandaan komt... Uh, had je niet overal uh, een, een maatbekertje of zo bij de hand. Maar een, uh, een, een koffiekopje was voldoende als uh, maatgeving voor zowel de, uh, de suiker. als ook uh, voor het uh, meel dat je gebruikte. Gewoon ja. gemalen meel, dus geen zelfreizend, dat hoeft het dan niet. En dat is uh, de, uh, als ik het dus uh, serveerde. Uh, aan mensen die dit totaal niet kenden, dan, dan, dan vielen ze over de smaak. Dat, dat vonden ze verrukkelijk. En het, het ruikt ook erg lekker vanwege het feit dat je dus eieren gebruikt. Ja. Twee eieren was voldoende. Mm -hmm. Ik hoor je net vertellen, van, ik maakte het dan wel eens als ik onverwachts bezoek kreeg. Maar als ik het zo hoor, dan komt er nog best wel eens bij kijken. Nou ja, je was al klaar. Kijk, want, want hoe lang, hoe lang ben je er dan hebt... mee bezig, als je, als je het echt in de vingers hebt, als ik het zo hoor? Ja. Hoe, maar ja. Hoe, lang, hoe lang ongeveer? Twintig minuten, een half uur? Het is een, uh, ja, zo tussen de 20, uh, 25 minuten en een half uur afhankelijk van uh, uh, de grootte eigenlijk van, van, van de kom. Ik had uh, voldoende voor uh, vier personen daarmee. En uh, het leuke ervan is, als je op een gegeven ogenblik die mensen dat dan voorzetten bij thee of bij koffie, dan konden ze geen pad meer zeggen. En als je dus mensen had die wat langer bleven en laten we uh, zeggen, het koken kwam dan in, in het gedrang, dan gaf je ze dit. Ja, precies, en, want, uh, want je dat zat gelijk goed was vol. Een maaltijd. Ja, Je zat gelijk goed vol, begrijp ik. Ja, zeker. Ja, het vulde ontzettend. En, en, en wat is dan die herinnering dat het dan ook nog bij jou naar boven komt dat je het vroeger op zondag had? Nou, mijn moeder die vond het prettig om iets lekkers te maken. En, en de Indische keuken is nogal bewerkelijk. En daar begon ze dan vrij vroeg mee. En het was meestal een kipgerecht dat wij... s'avonds avonds de eten kregen. Maar dat moest dan ingelegd worden. Dat werd dan gemarineerd en in kruiden gelegd. Of als het er zo uitkwam... Peppersan Makreel is misschien uh, de aanduiding van wat uh, de voorgangers uh, met uh, uh, die uh, uh, uh, in, in, in Indische restaurants verkrijgbare gerechten ja. uh, bespraken. Mm -hmm. Maar uh, dat, dat, dat is inderdaad een vrij heet uh, geheel geweest. En dat aten wij dan. En omdat mijn moeder, zoals ik al zei, dat, dat door de week geen tijd had voor uh, andere kost dan gewone Hollandse kost. Want dat was vrij snel klaar. Ja, dat werd dat speciaal op zondag uh, ja. gedaan. Ja. Ja. En, en ja. kan je dan herinneren dat je dan ook nog speciale gesprekken had? Dat iedereen dus ook een beetje blij was. Van het is zondag en we gaan dit, dit lekker eten zometeen. En dan uh, ging je er oh, helemaal jawel. voor zitten, ja? ja? Ja, we hadden dus in het gezin van vier uh, hadden wij uh, altijd uh, zeg maar een blik op de avondmaaltijd. Uh, Wat dat betreft, uh, dat, dat. Uh, dat, dat, dat was gewoon een feest, zonder meer. En dat, dat was ook vrij uitgebreid, want je gebruikte ook allerhande bijgerechten. En dat kan variëren van gebakken banaan als voorgerecht... tot met allerlei met kokos samengestelde gekruide Strooisels over meestal rijst, maar ook over, over een, een, een Bami-gerecht... is dat best goed te combineren. En je had diverse uh, uh, uh, kroepoeksoorten bijvoorbeeld. Dat is zo'n zo zo rijstkoekje, zal ik maar zeggen, dat je, dat je uitbakt. En daar heb je diverse smaken in. Dus dat was altijd erg uitgebreid. En dat vonden wij gewoon leuk als ja. jongen. Want, want de kroepoek maakte je dus ook zelf, begrijp ik? Nee, dat kocht je. Okay. Want dat is een uh, vrij bewerkelijk uh, geheel. Dat wordt over het algemeen geïmporteerd. Mm -hmm. En uh, dat is een, uh, een, een, een uh, mengsel van uh, vooral. Uh, Kanalenmeel. Uh, uh, en dat, dat is een pakje als men ermee bezig is. En dat droog je in, uh, in een oven. Uh, hier in Nederland wordt het althans in een oven uh, uh, gedroogd. Maar in uh, de tropen wordt dat uh, van Maleisië tot, uh, tot, tot, tot, laten we zeggen, Nieuw-Guinea. Wordt dat gewoon in de zon uh, uh, te drogen gelegd. Ja, precies. En dat snij je dan op het moment dat het nog te snijden valt. En dan droog je het verder. En dan krijg je dat dus als uh, een, een harde substantie in een uh, plastic zak, meestal uh, uh, bij uh, toko's en dergelijke. Ja, en, en tot slot wil ik nog even weten: dan de naam van dat gerecht waar je net zo heel erg smakelijk over verteld hebt. Dat heette Roti Koekoes. Roti geschreven, R-O-T-I. Maar het is een, een, een klank die op een O lijkt, en een koekoes. Uh, tegenwoordig wordt het geschreven K-U-S-U-S. Oké. Okay. Ik heb het genoteerd. Dank voor de, voor, de, voor de uitgebreide uitleg. Ja. En geniet, genieten van de eerste volgende keer dat u het weer gaat eten. Ja, probeer het maar eens uit. Ik, uh, ik, uh, ik, zal, ik zal mijn best doen. Goed. <h among that> Oké. Okay. Okay. Prettige nacht. Prettige dag. nacht verder, hè? Ja hoor, bedankt. Dag. Ik ga naar Rieske. Goedenacht. Is Rieske daar nog? Ik heb geen 3 telefoon. Uh, dat betekent dat wij naar het, het, het, het, ja, de sketch gaan waar ik het al eerder over had. De sketch over draadjesvlees. Er is een programma dat heet uh, Neon Letters. Dat is een uh, programma waarin ook uh, Jeroen van Koningsbrugge uh, zat. En, uh, die zat nog met een andere persoon erin. Ik pak hem er even bij. Dat was Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. En die hebben een sketch opgenomen in een restaurant. En in dit geval ging het dan over draadjesvlees. Ja, hier, hier begint het eigenlijk al. De spanning. Vroeger, als ik dan naar huis liep, dan wist ik ook nog niet wat we uh, zouden gaan eten die avond. M mijn moeder deed altijd boodschappen als ik op school zat. Daar moest ik heel vaak aan denken. Dan zat ik in de klas en dan dacht ik, mijn moeder doet nu boodschappen. Voor mij. Mijn moeder hield heel veel van mij. Het is jammer dat ik daar nooit echt bij was. Ik had daar best bij willen zijn. Ik had willen zien dat mijn moeder boodschappen voor mij deed. En dan dat heerlijke thuiskomen. En dan aten we draadjesvlees en dat rook je al in de, in de gang. Dagenlang rook je dat. Heerlijk. En meneer Barkels, heb u een keuze kunnen lopen te maken? Ja, ik wil toch uh, het draadjesvlees zoals uh, moeder het maakte. Tuurlijk. Met, de, met rode kool. Zeker te weten. En dan kwam ik de keuken in en dan... Uh, En dan, dan zoenden ze op, op, op mijn voorhoofd en dan tilden ze me op. En dan rook ik haar en, zo zoet. En dan moest ik raden wat we, wat we aten. Maar dat, dan zei ik uh, speklapjes. Terwijl ik dat al lang wist, dus dat, dan deed ik dat voor haar. En dan, en dan tilden ze de deksel op en dan zei ik, draadjesvlees. Draadjesvlees. Zo'n sterke vrouw. Ze kon me gewoon optillen. Dat mis ik wel hoor, dat, uh, dat iemand je zo, uh, zo optilt. Of dat je thuis komt en dat het eten... Dat je het eten ruikt... Maar hier zijn ze ook aardig, hoor. Ze zijn hele aardige mensen hier. Maar ze, ze tillen je niet op. Dat nee, niet. Mijn moeder zong ook tijdens het kopen. Niet mooi hoor, maar ze zong. Nou is draadjesvlees niet echt een gerecht waar je bij gaat zingen, maar... Het duurt ook te lang. Maar mijn moeder zong. Net zo lang tot het gaar was. Totdat het zo uit elkaar viel. Zo, kijk u eens, meneer barkels. Ja, ja. Hey. Draadjes vlees, draadjes vlees. Draadjesvlees, zoals mijn moeder het maakte. Ja, een sketch uit het uh, programma Neon Letters over draadjesvlees. Sorry hoor. En uh, ja, vooral, ik heb dan vanmiddag even het, het filmpje ook daarbij gezien. Maar dan ook vooral de reacties natuurlijk als het groepen wordt draadjesvlees, draadjesvlees, dat je mensen in de restaurant ziet kijken. Hè? Wat is daar nou aan de hand? Wat zit daar nou iemand te roepen? Het was een, uh, een sketch met een herinnering aan het draadjesvlees. En herinneringen kunnen doorgegeven worden via 0800-1121 gerecht met herinnering. Eerst Phil Collins, dit is Do You Remember? We never Die past bij de herinneringen over de gerechten van, van nu... maar ook van, van lang geleden. Phil Collins, do you remember een plaats uit 1990? Mail via nacht.eo.nl. Een ontzettend mooi onderwerp, de Heijmey-recepten. Wat zullen de reacties over 30 jaar zijn als dit radioprogramma nog bestaat? Hebben we dan heimwee naar de stoommaaltijden van vroeger... met die heerlijke fabrieksmaak? En weet je nog, die heerlijke kant-en-klare opwarmsoepen uit blik? Laten we hopen van niet. En die tijd blijven nemen voor echte maaltijden. Vers, gezond, maar vooral lekker. Succes en een fijne nacht. Dank je wel, Dervin, voor je mailtje naar nacht.eo.nl. Ik ga naar Marleen. Goedenacht. Dag, dag, dag, dag, dag. Ik herinner me een uh, Haagse Bluf. Haagse Bluf. Dat was, ja, dat is uh, bessen sap met eiwit en suiker. En dan opkloppen, zodat het heel luchtig uh, wordt. En ik was drie, dat herinner ik me nog goed... want ik mocht geen drie vingers opsteken... maar zeggen dat ik drie jaar was tegen mensen. <lacht> en we zaten rond de tafel en mijn moeder zei... Marleen, wat ruikt het vreemd? Moet je eens ruiken? En ik ruik, toen duwde dus mijn gezicht in de Haagse Bluf. <laughs> dus vandaar dat ik me heel goed herinner. Maar, maar, ik, <laughs> maar ruikt de Haagse Bluf ook ergens naar dan? Is, is dat nee, helemaal dat niet. Is niet. De grapje van mijn moeder. Die ja. zat vol met grollen en grappen. En ook, uh, we gingen kastanjes poffen op de, pofka, op de pofka, potkachel. Mm -hmm. dus eerst zo'n zo kruisje erin maken. Dan maakten ze gestampte spruitjes. En dan tamme kastanjes middenin, puree. En ik kan het me ook nog goed herinneren, ik was vijf. Want mijn oma was erbij. En dat ik vroeg aan mijn oma... Oma, wat heb je liever, gebroken arm of een gebroken been? Vandaar dat ik me dat herinner. <laughs> ook bij een schoolvriendinnetje. Uh, zes uh, meiden waren daar. I huishouden van jouw Steen, je kon altijd aanschuiven. En het was gewoon veel lekkerder bij anderen. Dat uh, mijn moeder voortreffelijk kon koken, hoor. En dat ik de vraag stelde... Het valt goede vrijdag ook wel eens op een donderdag, dat iedereen een lachen uitbarst. <laughs> ja. Het zijn gelijk drie herinneringen in één. Ja. ja ik, maar ik vind het ook wel leuk dat nu de nacht een beetje vordert, dat, dat we uiteindelijk ook een beetje bij een toetje terechtkomen. Want dat is het toch, hè? de Haagse bluff waar je mee begon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maak je het ja, ja. zelf ook wel eens, hè, Marleen? Wat zeg je? Maak je het zelf ook wel eens? Ik heb het er nou ook zelf gemaakt, zeker. Ja hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want, want ja, ja. Is, het nou, is het nou echt ook speciaal Haags? Of komt het ook echt een beetje daar vandaan? Is het ik echt... denk het wel dat het daar vandaan komt. Uh, nou ja, de attitude van uh, de Hagenaars, denk ik. <laughs> denk ja, heb nou ja, ik, ik heb onlangs heb ik in een restaurant heb ik een, een Goorse bluff op. En ja, ik weet niet of er dan veel verschil zit tussen een Haagse bluff en een Goorse bluff. Misschien iets <laughs> oh, interessants. Oh, in het... Was het ook met, hoe uh, heet uh, uh, het nou? Uh, Dingenstap? Uh, nou. De rode bessen sap. Uh, ja, dingensap. Ja, was het ook met de rode bessen Er zat sap? ook rode bessen sap bij? Ja, dat ja, het is hetzelfde. Het is gewoon bluf. Ja, het is opgeklopt en heel schuimig en luchtig. hè Klopt. Vandaar die bluf. Ja, ja. ja. <laughs> ik weet wel dat mijn moeder, die voor voortreffelijk koken, dat wij eerst allemaal een hapje moesten nemen. Dat ze dan ons allemaal apart aankeek. En dat zij dan begon te eten. Kijken of het beviel. En dat was altijd goed. Oké, okay, dat was altijd een soort van, van teken van als ze kijkt, dan, ja, dan... dan dan was het goed. Ja, ja. En mijn vader die kreeg wel eens uh, boekwijte grutten... met, met uh, vette uh, vetspek en daarover stroop. Dat was Gronings. Uh. Vetspek met stroop? Met stroop, ja. En dat was een Gronings een recept. Een product. Ja. Ik, ik merk wel dat je wel van alles hebt... Uh, er ging wel van alles over tafel vroegen. Ja... Dat was ook een keer zwaan. Zwaan? Ja, de, de, de, de, Van de mooie witte zwaan, Hou op, Cadeau aan mijn vader. Ja, bah. Nee, nee, dat was het meest smerige. En van, wie was, niet van wie was dat het, cadeau dan? Het, het, ja, bah. Nou, dat was het smerigste. Maar van wie was dat cadeau dan? Ja, van de zaak, van de BP. Oh, maar, maar dat is toch officieel illegaal, of niet? Ik weet het niet. Ik was toen ook nog heel erg jong. Okay. Daar wist ik allemaal niks van, met illegaal. Nee, maar, je, maar je hebt er niet van gegeten, neem ik nee, aan. Nee, nee, oh nee. Ja. Afsch... Nee, hoor, ik ben gek op dieren. Ik was al gek op dieren. Ik kon uren naar mierenhoop kijken. Ja, precies. Oké, okay. uh, hey, bedankt Leuk programma, hè? Ja, inderdaad. Ik vond het leuk de bijdragers die je hebt gegeven, Marlene. En een prettige dank je, nacht. Dank je nog even, veel plezier. Bedankt doei, hoor. Doei, doei, doei, Dag. doei. Ik ga naar Louis. Goedenacht. Goedenacht. Louis, jij hebt ook een mooi recept voor ons? Uh, uh. Ja, nou, een maar een hele, hele aparte herinnering. Ik hoop, uh, 9 mei hoop ik 82 te worden. Ja. Ik woonde in de Oorlog in Rotterdam. Ik was uh, 15 jaar en toen ging ik op in eentje op hongerwinter naar Friesland. Mm -hmm. En dat was, uh, nou ja, dan ging je bij de boeren langs. Ja, je had niks te eten in Rotterdam, tenminste heel, heel erg weinig. En dan ging je eten halen en ik... Kom ergens, nee, ik moet eerst vertellen, ik had een hele strenge moeder. Ik moest alles eten, lust niet, dat bestond niet in het woordenboek. Moest je, dan Alleen, ook echt, moest je dan ook aan tafel blijven zitten, Louis? Als je het niet op had? Echt? Moest je dan ook echt aan tafel blijven zitten als je het niet op had? Net zolang tot nee, het wel op was? Ik nee, ik moest het opeten. Gewoon direct? Alleen, mijn moeder was heel rechtvaardig, had één uitzondering. Ik had een keer zin in, in mag ik wat melk? Vraag ze, ja, zegt ze. Er staat een kan op daar recht en, en eenmaal wat. Maar dat bleek... Uh, ...zure melk te zijn voor hang op. Daar werd vroeger hang op van gemaakt. Okay, ja. En dat was verschrikkelijk. En uh, nou, sindsdien lust ik geen karnemelk. Mm. Dat hoefde ik van mijn moeder niet, want ze was rechtvaardig. Maar als jij me een glas karnemelk aanbood... ...weer een glas karnemelk, dan mocht ik niet zeggen. Dat lust ik niet, dus dan moest ik dan opdrinken. Okay. Goed, ben op hongertocht. Uh, kom in de buurt van Epen. Je ging dan langs, want je sliep s'nacht bij de boeren. En dan kreeg je of brood of eten, je kreeg, je kreeg altijd wel een ma maaltijd. Ik was in de buurt van eten, eten. En uh, nou, ik had daar een, een uh, plekje in de Hooiberg om te slapen. En toen vroegen ze, wil je eten? Ja. Uh, nou, hashi, Nou goed, ik weet niet hoe jullie hashi eten, maar ik ben gewend. Om hashi. dat maak je van vlees, braden, uienbraden en dan... Lekker stoven, ook een beetje vlees met, met veel uien, zou ik maar zeggen. Dat is hachee. Ja. Maar ik kreeg daar witte hashé. Witte hachee, dat was raar. En het rook naar karnemelk. Dus ik zat al te zweten en weet ik veel. Maar ja, ik zeker niet in de oorlog, maar of je zeggen dat lust ik niet. Hè. Dus ik kreeg dat. En dan uh, was het ook net als uh, van met gebraden vlees. Mm -hmm. Dit was gestoofd vlees in kardemelk met uh, uien. Dus ik nam een hap. Nou, dat was me toch lekker, joh. Dat nog nooit voor mijn leven heb Ik heb zo lekker een gegeten. Want het, het, het, het smaakte helemaal niet naar kardemelk, zou ik maar zeggen. Het rookte nee. wel naar, maar het smaakte niet naar... Dat was mijn herinnering. Dat, uh... ja, want, nou, ja. want, want met die herinnering zit je dus daar weer aan tafel op die boerderij in Epen. Ja. ...de hasje te eten. Zomaar ja. bij, bij wildvreemde mensen thuis? Ja, bij wildvreemde mensen, ja. ja, ja, ja. En toen ben ik teruggegaan, ik ben naar Friesland daar heb ik nou ja wel, wel, wel al die eten gehaald. En, en op de terugweg, want toen moest ik de IJssel over en die werd dan, uh, dan mag je niet meer over, van de Duitsers. Dus ben ik, was de IJssel bezet, dat was tegen het eind van de oorlog. En toen ben ik met een roeiboot ben ik overgezet, door, ja, ondergrond, of weet ik veel, kreeg een adresje aan de andere kant. En er was iets onderzwollen. En uh, toen ben ik weer bij die boer teruggekomen. En uh, daar heb ik weer overnacht Ik dat de HC kreeg. Maar gewoon omdat ik daar een plek wist waar je eten kon krijgen ja, ja. en overnachten. Ja. En dat is mijn herinnering. Ja, dus, dus de HC, dat, dat, dat, dat is eigenlijk, uh, ja, dat was Epe. Ja, ja, ja. En, en uh, dat is ook nog zoiets apart. Ik ben 9 mei jarig. Mm -hmm. En... 10 mei brak de oorlog uit. Toen was ik 11. En zat ik met een stuk taart. vertel ik al. Oh, duizenden keren heb ik dat verteld. Met een stuk taart van mijn verjaardag. Dat was het enige wat we hadden. We woonden vlakbij Waalhaven. We zaten in een kelder. Uh, een etensgrootte etenskelder. had mijn vader gauw. Uh, de andere helft was dan ruimte. Daar had hij een bed ingelegd, gelegd. Dat bed erin gelegd. En er we waren onder de grond in een kelder. Vanwege de bombonementen op Waalhaven. bestaat niet meer meer. Toen helemaal kapot gebombardeerd. Ja. Dus ik heb ja ik heb ik, natuurlijk als je ouder wordt. Ja, maar ik begrijp dat u verjaardag dus binnenkort een dubbele lading een beetje heeft. Altijd, ja, ieder jaar. Ja, ja. ja, dat heeft altijd. En wordt hoe ouder je wordt. Want het bombardement voor ja. wordt er dan meegemaakt. En, en, en de haché, maakt u dat nu nog wel eens in deze tijden? Ik, ik weet niet eens hoe ik het maken moet. Oh, oh. spreken. Nee, maar want, zou zou het een keer willen maken? Of zegt u van, nou, het was mooi toen ik het, toen ik het heb, heb gekregen? Nee, ik maar... zou het nog wel eens een keer willen tegenkomen. Ja, want, want, want dit, kookt u nog ik, zelf? Ja, ik ben altijd kok geweest. Oké. Okay. Ja, dus, de, dus de, wat, wat, wat de, grappig de, eigenlijk, dat u dat dan nooit gemaakt heeft? Nee, maar ja. ja. Nou ja, het mooiste vak wat ik gehad heb, was bij een miljonair. O, ook, als, ook, als, ook als kok? Ja, bij een gewone baas. Als er dan een bruiloft is of een of ander feestje. Zei, jongens, uh, moet goed wezen, maar het moet wel lang verdiend worden. Ja, en Haché was natuurlijk, dat, hoort, dat past er daar niet echt bij. Ja, nee. En bij een miljonair was het, kan niet verdomme wat kost. Zo platweg gezegd. Als het, maar, uh, als het maar mooi is. hè. het ja. was een di diamantair. Het dus dus moest er goed, goed uitzien. Ja, dat moest Precies. goed uitzien. Okay. Louis, bedankt voor het uh, voor, uh, voor, uh, voor delen van je verhaal. Uh, Goeienacht goeie verder. Het een et, leuk programma, vond ik het. Dankjewel, hetzelfde. Een mooie nacht toegewenst. Dankjewel. To. Dan gaan we naar de muziek van Audrey Asset. Dit is The House Your Building in de nacht op één. We praten over gerechten met herinneringen. En ik heb Santu nogal mooi gerecht. Het gaat over hete bliksem. En in zo'n nacht waar je het dan over uh, ja, gerechten hebt, recepten... dan komen er ook allemaal weer herinneringen boven. En zo zat ik zelf net ook even te graven in mijn geheugen... dat ik zelf ook nog een soort van toetje had... waarvan ik uh, ja, dat eigenlijk nooit meer op uh, heb. Ik heb het, ben het nooit meer ergens tegengekomen. En het, het toetje wat ik op heb, dat was bij het uh, in Italië... bij het Gardermeer, een klein plaatsje, Salo. Daar heb ik een keer in een, uh, op een hete zomerdag... heb ik daar een heel lekker toetje op. En dat was een, uh, een soort schaaltje met fruit. Er zaten kleine ijsblokjes in. Echt een beetje mini-ijsblokjes. Dat was zeg maar de bodem. En daarbovenop lagen allerlei kleine stukjes fruit. En ja, ik, tegenwoordig um, in, een, in een kantine, in een restaurant... als je fruit neemt, je krijgt altijd van die grote stukjes. Dat zijn best wel ja, grote hompjes, appel, uh, banaan, uh, mango, noem maar op. Maar het gerechtje wat ik daar toen op heb... met dus een bedding van ijsblokjes... dat had allerlei van die kleine, mooie, uh, vierkante, uh, bijna vierkant gesneden... Uh, uh, ja, fruit, fruit, uh, fruitsoorten. Dus banaan, dus mango, uh, peertjes. Nou, en dat midden in de zomer, dat was nou voor mij zo'n herinnering... dat ik dacht van ja, als ik dat... Nog een keertje tegenkom, dan ga ik dat echt, echt weer. Ga ik daarvan genieten? Natuurlijk kan je het thuis ook maken, dat weet ik. Maar het is juist zo mooi als je dat eet op een bepaalde plek. Als je bijvoorbeeld vakantie hebt, dan is dat helemaal extra en mooi. Ik ga naar Dick. nacht. Hoi. Wat een mooi verhaal over dat fout met ijsthonden. Mooi vooral als het warm weer is. Ja, ja. Ik dat heerlijk. Ja. Uh, ik heb toch een recept. Maar ik wou eerst even zeggen, die mevrouw van 10 minuten geleden... die iets had over een gerecht waarin spek en stroop gecombineerd werd. Mm -hmm. Dat is natuurlijk helemaal niet zo gek, hè? In elke pannenkoekenboerderij, en die bestaan volop overal in Nederland... kun je nog altijd spekpannenkoeken met stroop eten. Ja, klopt, ja. Dus dat is een normale combinatie eigenlijk. Ja. Het is bijzonder lekker. Ja. Maar mijn heimbeerrecept is hete bliksem. En, um, Het klinkt ja, heel gevaarlijk. Nee, het niet Het is ontzettend eenvoudig en het is heel lekker. De, je, je neemt, je schilt aardappels en appels. Mm -hmm. En die appels moeten een klein beetje aan de zuurige kant zijn. Dat is het lekkerste. Nou, en die, dat kook je samen. En je doet er peper en zout bij. En dat eet je met uitgebakken spekjes en spekvet. En dat is het verhaal. Dat is het helemaal. Dus, dus, dus, buiten, dus dat is buitengewoon lekker. Ja, dus voor, als je sneller... Ja, dan heb je ook weer de combinatie van toch iets wat een beetje zoetig is... met iets wat... met, met, met spek erbij. Ja, ja dus, dat, dat idee weer. Dus het is gewoon een, een lekker snel, uh, snel gerecht ook. Je hebt het zo klaar. Ik heb het... Uh, poe, ik ben bijna 80 en ik, het is al heel lang geleden dat mijn ouders dat voor me kookten. Maar ik heb het kort geleden nog een keer gemaakt hier... Nou, dan kon ik natuurlijk net niet de goede appels krijgen, maar evengoed was het lekker hoor. Het was heel erg lekker. Ja, ja. Ja. En, en weet je nog wanneer je voor het eerst het gerecht hebt, uh, op hebt? Ja, toen ik heel klein was. Dat was in de jaren dertig. Toen aten maar... wij dat thuis regelmatig. En wij woonden toen in een huis met een klein tuin in midden in Den Haag. Maar we hadden een klein tuintje erachter. En er stond een appelboom in. In dat tuintje. En die takken hingen in onze tuin en in de tuin van drie buren. En uh, iedereen plukte daar zijn appels vanaf. Wij hadden dus ook onze eigen appels toen. Nou, het was een ontzettend goedkoop gerecht. En het was heerlijk. Ja, maar nu zei van je hebt een beetje zure appels daarvan nodig. Uh... Ja, eigenlijk, eigenlijk moeten de appels een beetje aan de zuurige kant zijn. Dat is het lekkerste. Maar dan, dan, dan neem ik aan dat je, daar ook, dat je ze dan eigenlijk soort langer moet laten hangen, toch? Dat ze dat dat soort een beetje al uh, verder dan rijp zijn. Nee, nee, dat hoeft niet. Nee, nou, je hebt soorten die een beetje zuurig zijn. Oké. Okay. En uh, die, die moet je eigenlijk hebben. Maar ik heb niet zoveel verstand van appels. Dus ik weet nooit zo goed wat voor... Als ik, de, ik heb dat kort geleden dus gemaakt. En dan weet ik niet zo goed wat voor appels ik moet kopen. Dus ik gok daar maar zo'n beetje. Ik heb er goud daar net voor gebruikt. Okay. En die zijn niet echt zuurig. Maar het smaakte heel goed. Ja, dus het is eigenlijk een gerecht wat je je hele leven al meegaat. Maar dat is dus ook een bepaalde herinnering. Ja, ook een bepaalde herinnering. Ja. Ja. Ja. En als ik het nu vertel, kan ik het weer proeven. Ja, echt waar? Ja, ken, ken je dat? Dat idee van als je over eten... of ja, nee, ja, zeker. Ja, dan, dan, dan, dan loopt het water, kan je in de ja, mond lopen. Ja. Of zoals als je soms kunt denken... ...oh, wat rookt dat gras gras vroeger lekker als het gemaaid werd. Ja, ja. soort dingen, ja, ja. Precies. Dan komt die geur weer in je neus, hè? Ja. ja. Leuk, ik, ik vond een, een mooi gericht. Ik schrijf erbij op het lijstje. Oké. Okay, bedankt hey, voor het bellen. Goeienacht verder. Hetzelfde, dankjewel. Dag. Ik ga naar Rieske. Goeienacht. Is Rieske daar? Ik hoor de telefoonverbinding met Rieske openstaan. Je bent te horen, Rieske. Uh, Rieske die zit te luisteren, maar die denkt, nou, ik, uh, ik hou mijn mond maar. Maar ze, ze had een hele mooie anekdote, over, ook over wit brood. Maar goed, uh, die anekdote, die, uh, die zullen we waarschijnlijk niet meer krijgen. We gaan wel naar een plaat van The Beach Boys. Dit is Good Time. My girlfriend Betty, she's ready to help me in any way. She do my cooking. She's always looking for ways she can make my day. And when I'm looking at her, the sound of bitter patter on rainy days like today can get you feeling warmer. And you know what that can mean. Time. My girlfriend Penny, she's kinda skinny, and so she needs her faulties on. She don't like cooking, but she's so good looking, I miss her when she's gone. And when she gets to dancing, I feel just like romancing, especially when we're dancing close. She'll do the That's when I go up in smoke. Aanleiding van een boek wat geschreven is door Karin Luiten. De keuken hebben we deze nacht gepraat over allerlei gerechten met herinneringen. Zo hebben we bijvoorbeeld gehad over biest. We hebben het gehad over ikan, rikja, rika. We hebben een gerecht voorbij horen komen. We hebben natuurlijk uh, roggenbrood gehad. Uh, we hebben de duivenkaten gehad. Uh, we hebben hache gehad. Martijn belde nog dat hij een hele goede herinneringen heeft aan bepaalde rosbief. Zojuist hebben we natuurlijk nog hete bliksem gehad. We hebben Haagse bluf gehad. Uh, nog een keer rosbief zie ik hier staan. Nou, in ieder geval het was. Was, het was mooi. En uh, nou, ik hoop dat u niet al te veel trek heeft gekregen hierdoor. Want uh, misschien bent u niet uh, in de gelegenheid om wat eten te nemen nu. En uh, ja, ziet u helemaal verlekkerd aan de radio uh, door al deze verhalen. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar uh, misschien uh, biedt de muziek zometeen nog wat, uh, wat, wat uitkomst om het wat uit te stellen en uh, wat verlichting te geven, om het zo maar te zeggen. Laatste plaat van dit uur is van Van Morrison. Dit is Orange Field. On the Golden Baby, it's true When yeah. I go